Zes uur, Renee van Brakel met het NOS-journaal. In Japan zijn er grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer. Met zeewater wordt geprobeerd deze te koelen. Ook is stoom vrijgelaten om de druk te verlagen, waardoor straling is vrijgekomen. Er wordt geprobeerd een explosie, zoals gisteren in een andere reactor, te voorkomen.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 In Oestgeest zijn twee bewoners van een psychiatrische instelling bij een brand omgekomen. Vijf mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie er twee slecht aan toe zijn. De andere acht bewoners zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat de brand in Oestgeest heeft veroorzaakt. In Portugal zijn gisteren veel jongeren de straat op gegaan uit onvrede over de hoge werkeloosheid. Volgens Portugese media zouden in Lissabon 200.000 mensen hebben geprotesteerd en in Porto zo'n 80.000. Het werkeloosheidscijfer van Portugal heeft een recordhoogte bereikt van 10,8 procent. Bijna de helft van de werkelozen is jonger dan 35. Veel van hen zijn universitair geschoold. In Libië zijn troepen van kolonel Qaddafi de stad Misrata genaderd. De derde stad van het land. Ruim 30 militairen onder wie een generaal zijn overgelopen naar de opstandelingen. Omdat ze weigeren op onschuldige burgers te schieten. Dat bericht kon niet onafhankelijk worden bevestigd. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen in Libië terrein te verliezen. Onder meer de oliehaven Raslanouf viel in handen van Gaddafi's troepen. Het weerbericht af en toe regen. Vanmiddag overwege een droog en van 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is 13 maart 2011. Dit is 4.7 nog een uur lang. 8,2 graden in Vlissingen. 9,8 graden in Woensdrecht. En 9,2 graden in Maastricht. En goed nieuws voor de vissers. Op de buienradar is geen wolkje te zien. Het is droog. Uh, deze zondag? Ja, dan ga ik op onderzoek voor mijn uh, afsloopdracht. Ja, gezellig thuis zitten. <laughs> zondagmiddag gaan we altijd wandelen als het mooi weer is. Uh, zo min mogelijk. Uh, slapen. Op de zondagmiddag uh, sporten. Ik wil een maken. Niks spannends Als je niet uitkijkt, de was. Dit is 4-7. En zometeen hoor je Vera, ze is 17. En zit bij onze BNN University. Opgegroeid met internet natuurlijk. En wij verboden het haar afgelopen week om online te gaan. En hoe dat ging, hoe het haar verging, dat hoor je zo dadelijk. Want ze komt dat het hier zelf vertellen. En Evert werd ook iets verboden. Alleen houdt zich, hij, hij houdt zich daar niet aan. Want hij ging namelijk in verboden toegang de Eitunnel in. Dat allemaal zo meteen, nu eerst de muziekplug van 13 maart. Hallo, mijn naam is uh, Paul Rabbering, presenteer voor de KRO Iedere dag uh, door de week uh, Rap Radio. En uh, ik wil wel graag die uh, Plug Award winnen. Dus uh, mijn suggestie is Marco Borsato, met Dromen zijn Bedrog. Die moet je gewoon horen. Het is even twee keer luisteren, even doorheen bijten, Maar als je hem helemaal in je hoofd hebt zitten, gaat dit er niet meer uit. Um, mocht je toch niks vinden, dan heb ik nog wel wat anders. Dat is deze week uitgekomen. Het heet Blind Fate. Ik laat het even horen, een klein stukje. I am a man with heavy heart. So I know Net even wat uh, toegankelijker dan dromen zijn uh, bedrog. Het heet Blind Fate en is van Chase Sterris. Lekker drum en bass. In Engeland vinden ze dat heel leuk. In Nederland, ik hou het lekker op Marco Porsato. Hoi, ik ben Mark. Ik ben producer van de 3FM-programma The Sense of Dance. Elke zaterdagavond tussen 10 en 12 op 3FM. En ik wil aan jou deze plaat laten horen. Dit is Bluff en Beter, de laatste single van uh, hun nieuwe album. En ik wil hem heel graag aan je laten horen. En eigenlijk maar om één reden. Dit is een beetje een policy in het programma 4-7. Uh, dat er geen Bluff getuigd mag worden. Nou, dan wil ik uh, heel graag verandering brengen. Dus uh, mail als een dolle 47@bnm.nl, 7 at, 47 at En kies voor Bluff en Beter. Radio 1 luisteraars. Mijn naam is Ezouet El -Miloudi. ik ben presentator van uh, The Sands of Dance, het dansprogramma op uh, 3FM voor BNN. En ik heb een plaatje uitgezocht, wat, uh, wat mij betreft hartstikke dansbaar is, leuk, vrolijk. Uh, de plaat is van The Back Raiders. Het album heet ook Back Raiders, het nieuwe album. En het liedje waar het om gaat heet Sunlight. Nogmaals, vrolijk. Je wordt er blij van. Uh, ik denk aan de zomer, aan de lente. En ik wil eigenlijk alleen maar dansen en blij doen als ik dit plaatje hoor. Geniet ervan. Azouette was de naam. The Back Raiders met Sunlight. wil je horen. Die van Paul Rabbering, Blind Faith met Chase status. Mark van der Kamp, die koos voor Bluff met Beter of Ashworth El Melody met Back Raiders en Sunlight. Dat was de laatste die je hoorde. Laat het weten eh, via de mail 47 bnnnl Dus 47 BNN.nl. Als je een van die drie plaatsen heel graag wilt horen. Dit is Jonas, please, woman. I tell you what you This is me that Before, What will it be enough? but something in my mind shifts, and that The shadow inside of me is begging for directions to a distant city. Magic. Joan S. Policewoman. Verboden toegang. Vorige week kon je in Verboden toegang horen hoe Evert een verlaten psychiatrische inrichting bezocht in België. En deze week ging hij Amsterdam in op zoek naar een groot ondergronds stelsel van gangen. Misschien ken je het gebouw Nemo wel. Dat is een gebouw vlakbij Amsterdam Centraal Station. Nou, loopt er onder dat uh, gebouw loopt een tunnel door. Dat is bekend, dat is de Eitunnel. Maar het schijnt zo te zijn dat er ook nog meer tunnels uh, onder die ene tunnel zitten. Nou, dat mag je eigenlijk niet komen. Maar ja, ik ben juist heel benieuwd wat er gaat gebeuren dan als je daaronder bent. Dus wat zit er onder de Eitunnel? Ik ben nu op weg en ik sta eigenlijk links van mij is nu het Nemo-gebouw. Ik sta nu voor een stoplicht te wachten... En ik moet een stukje over een autoweg lopen, wil ik bij die, de, de ingang van de tunnel komen. En dat ga ik nu doen. Ik ga nu wel een beetje doorlopen. Want vanaf nu, hier hoor je eigenlijk niet te lopen. Ik loop nu eigenlijk over een weg, een autoweg, dan mag je in principe 100. Ik weet dat er een deur zit ergens. En um, ik ben nu dus op weg naar die deur. Nee, waar ik nu loop hoor ik absoluut niet te zijn. Ik loop ook een beetje door nu. Ik hoop eigenlijk dat ik in die tunnel waar ik niet hoort komen, dat ik daar een van de zwerveren of zo aantref die daar zijn huis heeft gemaakt. Je hoort ook dat de auto's nu echt voorbij komen. Ik had het veel rustiger verwacht. Er staat in een of de portiershokje. En hier ben ik nog maar 30 meter verwijderd van de ingang van de autotunnel. Er wordt omgeroepen dat er verboden toegang is, maar ik doe net alsof ik het niet hoor. Dus ik ga nu snel doorlopen, want ik wil toch die, uh, die deur openen. En ik denk dat ze zo achter me aankomen, dus ik wil snel die ene deur bereiken. Dus uh, ik loop snel door naar de eerste deur. Daar zit een slot op. Dan zie ik verderop nog een deur. Nee, die zit echt op slot. Oh, er wordt echt... Uh... Er werd echt omgeroepen dat de politie aankwam. Ik weet niet of dat verstaanbaar was. Nu ga ik maar doen alsof ik van niks weet dat ik per se naar de andere kant wilde komen ofzo. zo. maar. Je mag hier door je lopen. Ja, maar. We, we hebben nu in de auto en dan nemen we mee naar de andere kant. Ik werd dus opgepikt door een busje van Verkeer en Veiligheid. En ik heb dan een poepverhaal opgehangen dat ik eigenlijk op zoek was naar een vriendin die aan de andere kant van de tunnel zou wonen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. En ze hadden me aan de andere kant van de tunnel afgezet. Nu zou ik hier opgehaald moeten worden. Maar ja, ik heb dus dat verhaal opgehangen. Maar ik moet hier helemaal niet zijn. Dus ik moet nu op zoek naar een andere manier van openbaar vervoer om toch weer terug te komen bij Nemo en op een andere manier toch toegang te vinden tot die tunnel. Ik ben nu afgezet bij het uh, centraal station door de bus. Ik heb nog een paar opties open en ik ga het nu gewoon via de voetgangersweg proberen. Dus eens kijken of dat dat lukt. Ik ben nu aan de andere kant dus van het gebouw en ik zie hier wel een hele interessante deur eigenlijk. Maar ik zie ook dat er een dik slot omheen hangt en dat er uh, een, uh, geen klink op zit. Dus je kan hem no way vanaf hier openmaken. Maar het ziet er dan wel weer naar uit alsof hij naar beneden zou leiden, die, die, die gang. En nu kom ik weer langs een nooduitgang en die hoef ik ook niet te hebben, want ik wil niet omhoog. Ik wil naar beneden. Ik zoek eigenlijk een of andere putdeksel waar ik in kan klimmen, maar... dat ik mezelf af kan laten dalen, maar dat, uh, dat is er gewoon niet. Nee, ik denk dat dit uh, wel genoeg zegt... Ik denk dat ik helaas de zoektocht af moet blazen. Dus uh, verboden toegang blijft hier nog even: verboden toegang. Verboden toegang. Mm -hmm. Mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Niet just funny, really bad. We could roll the streets forever.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 wish you were. Hello en you and me. Na nou, in heel Nederland de grootste wc's te hebben bezocht... is het tijd om de laatste te gaan bezoeken. En waar kun je dit het beste doen dan op de wc waar je regelmatig op zit? En dat is inderdaad de wc op je werk die je deelt met al je collega's. Nou, onze Christel heeft deze week dan ook undercover... de wc van het NOS Radio 1 gebouw bezocht. En het eindoordeel is nogal schokkend. Fucking shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. shit. Eeuw, ranzig. Vanavond eindigt mijn zoektocht uh, bij de NOS, Radio 1 Toiletten. Waar wij BNN University-feuten zeg maar elke zaterdagnacht gebruik van maken. Ja, het is een grote ruim opgezet toilet, eigenlijk... Uh, ja, niks mis mee. Het ziet er netjes uit als je binnenkomt. Ik hoor wel eens klachten van medefeuten dat de toiletten hier toch niet zo fris zijn als, uh, als ze eruit zien. Dus dat gaan we zo eens even checken. Eerst maar even mijn handjes wassen, zo papiertje trekken. Nou, het eerste wat me eigenlijk opvalt is dat er op de grond al verschillende wc-pupiertjes liggen. Niet heel uh, schoon dus. Het tweede wat mij opvalt is dat er echt een hele grote druppel op de wc-bril ligt. Niet heel erg fijn voor de dames die willen zitten. Ook op de grond liggen een paar druppels. Ik weet niet uh, wat de dames hier op het toilet doen of ze erboven hangen, maar nee, niet lekker fris. En als je weet dat je dat soort dingen achterlaat, dan maak je het toch even schoon. Ja, en daar is natuurlijk nog altijd de toiletborstel. Ik zal wel even kijken hoe die eruit ziet. Oh, hier word je dus echt niet vrolijk van. Ik zie serieus eh, bruine stukjes ertussen zitten. Oeh, ik leg hem snel weer weer terug. Zo, even een paar foto's maken, want anders gaat natuurlijk niemand dit geloven. En die ga ik op de internetsite van BNN University zetten. En dan kunnen mensen zelf zien hoe vies de wc's bij de NOS Radio 1 wel niet zijn. Even kijken wat het toiletpapier doet hier. Ja, vrij goedkoop. Nou, ook niet een heel groot succes. Maar ja, belastinggeld hè. Ja, het eindcijfer van de toiletten bij het NOS-gebouw bij Radio 1. Treurig. Hoe mooi het hier ook uitziet. Zo vies zijn de wc's. Um, ik ga toch nog even achter gesloten deuren bedenken wat het eindcijfer wordt. Ik ben zo weer je terug. Ja, het eindcijfer van de toiletten bij het NOS-gebouw is toch wel een vier waard. En dat maakt ze volgens mij gelijk de laagste in het rijtje. En maakt ze ook gelijk de vieste toiletten. Nou ja, wil je ook zien hoe vieste toiletten hier zijn? Kijk dan even op de BNE University site. En ik kan dat beamen. Het is inderdaad niet altijd even fris. ...op de toiletten. Zometeen de uitslag van de plug. Je kunt nog even stemmen op jouw favoriete plaat... ...via 47A staat bnn.nl. En straks ook columnist betwist. Gaat Pieter Derks door naar ronde 5. Je hoort het straks. Yes, yeah, oh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 Stay around, so let's grow old together. We'll grow together, and this love will never. This old love. Yeah, we're moving on, moving right along. Mooi liedje op de zondagochtend 13 maart 2011. Lior and this Old love. Columnist met twist. 4-7 is op zoek naar de beste columnist van Nederland. En elke week hoor jij er één. En dan mag je zelf bepalen of die columnist doorgaat naar volgende week. En voor de 50 keer draai rij vandaag... Pieter Derks. Pieter Derks, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 5 e kolom gaat over het Koninklijk Huis. Daar ga je. De koningin was in het Midden-Oosten deze week. Zowel in de Oman als in Qatar moesten Hollandse spulletjes verkocht worden. En wie kun je dan beter sturen dan Beatrix, de schermvrouwe van de handel? Wat je ook kwijt moet, onze koningin helpt je er wel van af. Niet voor niks is Koninginnedag de dag waarop het hele land zijn rotzooi verkoopt. Haar eerste stop was Oman, waar een sultan met de schrikwekkende sprookjesnaam Alka Boos de dienst uitmaakt. Hij heeft nog een paar marineschepen nodig. Het dinertje van Bea en Boosie was omstreden, maar gezien de misstanden bij de Nederlandse marine die deze week aan het licht kwamen, lijkt het mij geen slecht idee om daar eens een paar onderdelen te verkopen. Bovendien kan de Defensie wel weer wat inkomsten gebruiken, aangezien we in Libië vorige week een helikopter hebben afgeleverd waar ze niks voor betaald hebben. Als we dan in normale opnieuw dictators een volk wil onderdrukken met onze spullen, laten we daar dan in elk geval nog wat geld aan proberen te verdienen. Je bent een Hollander of je bent het niet. Na haar bezoekje aan de Sultan ging de koningin met een complete delegatie nog even zaken doen in Qatar. Ook al zo'n gezellige oliestaat met genoeg geld om heel Nederland te kopen. Dat laatste idee lijkt Maxime Verhagen wel te zien zitten. Hij begon enthousiast over het WK van 2022 en zei dat wij alles daarvoor kunnen leveren... ...behalve dan de wereldbeker zelf. Haha, grapje. Lekkere minister hebben wij. Eerst de hele inboedel te koop aanbieden en dan ook nog wat zout in onze verloren WK-finale wonden strooien. En het ergste is nog dat hij gelijk gaat krijgen ook, want ik vermoed dat Qatar vooral geïnteresseerd is in de voetballers die wij afleveren. Als die zij de portemonnee trekken, kunnen we de Cup inderdaad wel vergeten. Wesley Sneijder laat zich gerust naturaliseren voor de eerste de beste die zijn bruiloft wil afbetalen. Ja, het is magisch wat wij allemaal weggeven voor een paar vaatjes olie. Dat de FIFA bereid is zich om te laten kopen verbaast me niet. Maar dat onze voorstinnen en minister ook zo enthousiast zijn, baart me wel een beetje zorgen. Onze mening over mensenrechten en vrijheid en emancipatie is al aan de kant gezet om daar zaken te kunnen doen. Dus wie weet wat voor Hollandse dingen daar nog meer weggeven. Het zou me niks verbazen als er straks een paar complete weilanden worden verscheept om een goede grasmat in de stadion te leggen. omdat dat de koningin ons klimaat verkoopt. Dat ze denkt, joh, iedereen vindt toch altijd te zeiken over die regen, laten we hem dan maar verpatsen. Komt goed gepast bij zo'n WK in een woestijn. Als we zo doorgaan gaat het hier straks nog op Qatar lijken. Geen weilanden meer, geen regen, geen principes die niet met dollars af te kopen zijn. Alleen een droge, dorre woestijn. En één verschil met Qatar, geen olie. Ik ben bang dat tegen 2022 Koningin de Dag wel eens kan zijn afgeschaft. Niet omdat we geen koningin meer hebben, maar gewoon omdat we alles al verkocht hebben. Ja. De column van Pieter Derks. Wat vond je ervan? Laat het weten via 47 apenstaat.bnn.nl. 47 En dan hoor je volgende week of Pieter Derks door is naar ronde 6 van Columnist Betwist. Ja, dan even uh, de administratieve afhandeling van de plug. Je hebt kunnen stemmen op jouw favoriete platen. Uh, Paul Rabbering, DJ bij 3FM. Koos voor Blind Faith met Chase and Status. Mark van der Kamp voor, koos voor Bluff met Beter. En hij El Melody voor Back Raiders met Sunlight. En uh, het, het wonder is geschiet. Er is eigenlijk een soort veto op twee bands in dit programma. Namelijk Bluff en Coldplay. Dat doen we gewoon niet. Dat draaien we gewoon niet. Alleen, um, ja, ik, ik vind het zelf echt ontzettend vervelend... voor de mensen die er net als ik niet van houden. Maar het is Bluff geworden. Dus uh, ja, nou ja, dan ben ik ook maar zo eerlijk om dan die plaat ook maar te draaien. Um, het, het is, ja, god, is het een mooie plaat? Ja, ik weet het niet. Ja, de meeste mensen vinden van wel, dus dan zal het wel. Mij doe je er geen plezier mee, maar ik weet heel veel andere mensen wel, dus uh, dan draaien we maar. Hij heeft de plug gewonnen deze week. De nieuwste single van Bluff en hij heet Peter. De winnaar van de plug van deze week, de nieuwe single van Bluff, heet Beter. Iedere week helpt Bas de mensen in nood. En dan scheurt hij met zijn Basburst het hele land door. Afgelopen vrijdag stond hij te om aan de slag te gaan. Alleen, toen ging er iets mis. Bas, die helpt je. Als het niet goed met je gaat. Bas, die helpt je. Hij staat altijd paraat. Bas, die helpt je. Bas? De mensen staan al in de rij. Ja, niemand helpt zo goed als hij. die helpt je? Normaal dan help ik de mensen. Maar dat wordt deze week een beetje lastig, want zoals je hoort... ...mijn auto wil niet starten. Ik heb echt zo'n oude Amerikaanse Dodge, zo'n Dodge-fan. Een ja, zo mooie bus. Maar hij doet het niet. Dat heb je met die oude dingen natuurlijk. En nu sta ik hier bij een werkplaats. En dan kan ik zelf even kijken of ik er nog wat aan kan sleutelen. En, oh, en ook met zijn lift. Dus dan kan ik hem even naar boven doen. Dan kan ik mooi even onder de auto kijken. Ja, is het heel vervelend. Want ik zou dus iemand helpen. Melissa heet ze. Ze had mij een mailtje gestuurd. Ze had heel erg veel hulp nodig. Uh, maar dat gaat dus niet door. Want ik kan, ik, kan, ik kan het land niet in. En nu zit ik even, even kijken hoor. Onder de auto zo. Oh ja. Ja, ja. Ik zie het al. Dat, is, dat heb ik vaker gehad. Dat hebben vliegtuigen ook vaak. En dan zitten de vogels in de motor. Kutbeest ook. Ik heb op zich wel. Misschien kan ik even zijn weg branden. Daar heb ik een mooi apparaat voor. Even kijken. Nou, het is even. Het is wel even hardnekkig hoor. Het is even.. Oh, er vallen nu. Oh, er vallen ook. Veren naar beneden. Ja, dus het wordt lastig. Bas helpt deze week niet. Ik moet mijn eigen auto maken. Volgende week wel weer, dan ga ik zeker weer helpen. Maar nu moet ik echt eerst mijn auto weer klaarmaken. Dus ja, als je gewoon een probleem hebt, mail dan even naar 47-at-bnn.nl. 47-at-bnn.nl. Daar kun je jouw probleem heen sturen. Als het maar niks is met een kapotte auto, want daar heb ik wel even genoeg van nu. Is er nog koffie, jongens, of zo? Koffie of misschien een borrel? Het begint en ik heb al drinken hier. De mensen staan al in de rij. En niemand helpt zo goed als hij. Rosie helpt je. Zometeen, Vera. Die heeft een week lang zonder internet geleefd. En ze is nog een beetje aan het natrillen. Maar volgens mij komt het helemaal goed. Hoe het haar vergaan is, hoor je straks naar Jacqueline Govert en Big World. Tell me what is on your mind Cause it looks like you've been crying I can see it in your eyes Jacqueline Govaert, ze deed het uh, twee weken geleden nog in de studio... hier bij Radio 1 bij BNN Today, Big World. Ja, als experiment besloot internet junk Vera... een week lang te leven zonder internet. Haar laptop en iPad werden in beslag genomen... en de smartphone werd verruild voor een soort baksteen Nokia... zonder internet uiteraard. En dat leverde... Meteen al de de probleem op. Ik geef donderdag mijn feestje en ik heb um, heel leuk op um, Facebook een event aangemaakt. Daarop heb ik iedereen van mijn vrienden uitgenodigd en dan konden ze aangeven of ze aanwezig zouden zijn of niet. Alleen nu weet ik dus niet meer precies wie er wel en niet kwam. Dus ik ga voor de zekerheid even een uh, vriendin van me bellen om te vragen of ze eigenlijk nog kwam. Hoi Roos, ik uh, bel even want met mijn feest vanavond. Ik weet niet, uh, kom je eigenlijk nog? Ja. Uh... Ja, ik heb jou toch gezicht nou, hoor, dat ik nog gewoon kom. Ja, dat kan wel, maar ik heb niet meer op Twitter gekeken. Maar uh, dan weet ik in ieder geval dat je komt. Oké, okay, goed. Uh, moet ik nog iets meenemen of zo? Uh, nee, ik heb wel genoeg drank. Dat komt wel goed. Oké, okay, prima. Oké, okay, tot vanavond. Doei. Hey, doei. Nou, en zo ging dat natuurlijk nog wel even door. En zie je hier in de studio, Vera. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, ik heb nog nooit iemand zo met een ziel onder de arm zien rondschokken <laughs> Als jij toen jij woensdag op de redactie kwam. Ja. Toen was je, maar toen was je nog maar twee dagen bezig. En ik wist niet goed wat ik moest doen. Want ik dacht, ik ga daar ook aan de slag. Maar uh, jullie waren zo streng. Ik mocht ook niks op internet zetten. Dus nee, ik, uh, je mocht niet op internet. Nee, ik, want, da uh, want dat waren dus de regels. Hè? Je hebt dus, uh, uh, want je wilde eigenlijk eerst een week lang zonder social media gaan. Ja. Maar ja, hey, uh, vonden we te makkelijk. Dus toen gewoon een week lang geen internet. En uh, nu, nu, ik denk dat het best wel mensen zijn die naar Radio 1 luisteren. Die denken, nou ja, whatever. Het zal allemaal wel. Alleen... Wat, kun, jij, kun jij de dag herinneren voor deze week dat jij niet op internet was? Ja, dat is dan waarschijnlijk op vakantie geweest. en Dat oh ja. je dan, dan zo'n internetcafé had en dat het, dat het allemaal niet werkte. Of dat je in het buitenland zat met allemaal rare dingen. Ja. En dat kan ik me nog wel herinneren dat ik dan ook heel gefrustreerd in zo'n internetcafé zat. En al mijn kleingeld. Ja, het is heel zielig. Ja. Maar het, uh, zonder internet, ja, lang ja. geleden. Ja, precies. Nou, nu heb je het een week lang gedaan. Um, uh, want jij bent 17, je bent gewoon echt opgegroeid met internet natuurlijk. Ja, ik bedoel, je dan dan. kan je niet voorstellen dat er geen internet was. Wat vond je het alle aller dat, uh, dat je niet kon internetten? Nou ja, je hebt dat snelle contact met vrienden. Dat je, dat je elkaar even snel spreekt of ziet op Facebook... wat ze zetten, wat ze dan aan het doen zijn, ja. wat hen bezighoudt. En dat je toch een beetje op de hoogte bent van Andermans Leven... waarvoor je niet zo gaat bellen van, hé, hey, wat ben je nu aan het doen? En op een gegeven moment toen had ik zoiets van, wat is iedereen aan het doen? Ik, ik heb echt die informatie of zo, ja. constant dat je van, van Twitter weet, oh, die is dat aan het doen en die is dat aan het doen. En toen, toen voelde ik me een beetje uh, ja, in een uh, sociaal isolement. Ja, Oké, okay. hele... je was een beetje alsof vrienden zonder jou doorgingen. Ja, ja dat idee had ik wel. Maar, maar regelen is... je altijd alles via internet? Zeg maar, al jouw dingetjes gaan gewoon via, uh, via WhatsApp, internet of Facebook of Twitter of wat dan ook? Ja, daar kwam ik toen wel achter, want eigenlijk alles... Uh... Ik had het idee mijn telefoon, ik had snel de simkaart verwisseld... en toen kwam ik er natuurlijk achter dat ik de helft van mijn nummers niet had. Oh ja. En dat <laughs> soort dingen. Dus ik, ik maakte het wel heel moeilijk voor mezelf. Ja. En, uh, ja, het was niet makkelijk. En waarom wilde je het dan toch proberen? Je kunt het ook gewoon niet doen natuurlijk. Nou ja, ik, ik hoor dus dat ik uh, te vaak en te veel op internet zit. En dan vooral mijn moeder natuurlijk. Ja. En uh, toen was ik dus in de krant aan het lezen dat, dat artikel stond over de, de invloed van internet op je hersenen. Ja. En toen dacht ik van, nou als het echt zo dramatisch is allemaal, dan uh, ga ik eens kijken of ik het vijf dagen vol zou houden. Oké, okay. nou jij hebt natuurlijk ook wel gebaald. Heb je ook even opgenomen? Mijn tweede dag zonder internet zit erop en uh, ik vind het heel stom. Ik vind het echt niet leuk. Ik was vandaag op de redactie, maar ik kon eigenlijk niks doen. Ik mocht geen gebruik maken van het internet. Ik had wel iets opgenomen, maar daar kon ik verder niet zoveel mee. Dus ik ben weer naar huis gegaan. En uh, morgen heb ik gelukkig iets meer te doen, dus ik hoop dat het dan uh, wat minder saai is. Maar... Uh... Ik vind het best wel kut nu. <laughs> maar, ja. Ik vind het heel schagrijnig. Ja, ik vind het heel schagrijnig, ja. <laughs> maar, maar kon je dan geen dingen gaan doen die je niet int die, waar je geen internet benodigd hebt? Weet ik veel, lezen of zo? Of, ja, uh, ja. Of fietsen? En uh... Andere verslaving zoals shoppen, cd's kopen, ah, dat ja. soort dingen. Je hebt, je hebt het gewoon vervangen, heb je het eigenlijk? Ja, precies. Andere, andere verslavingen toegeven. Ja. Dus, uh, Oké, okay, maar maar maar filletje tegen. had je gedacht dat dat het je zo tegen zou vallen? Ja, want ik merkte de eerste twee dagen vooral dat, dat ik echt gewoon onrustig was dat je heel de tijd ja naar je telefoon wil pakken en even alles wil checken. En ik had dan inderdaad die Nokia ja, mee dat niet kon, maar dat het eigenlijk gewoon zo automatisch is en dat je steeds zoiets hebt van, oh, wacht, wat, wat moet ik nu gaan doen? Yeah, ja. ja, een bevrije vakantiedag. Heel zielig. <grijg> oh, je had ook nog vakantie in. Zielig. Ja. Maar heb je, heb je ook het gevoel dat je er iets aan hebt gehad of zo? Dat je denkt van, nou, het was eigenlijk ook wel lekker. Is dat moment geweest? Ja, wel, jawel, jawel. Want, want de laatste dagen had ik zoiets van, dit is eigenlijk wel, wel lekker rustig. Want ik had dat, uh, dat feest gegeven en op een gegeven moment dan gaat iedereen ook zeuren om foto's. Dan willen ze dat je foto's op Facebook gaat posten en zo. Ja. Dus dan had ik zoiets van, nou, heb ik lekker een excuus om me er niet bezig mee te houden. Oké, okay, dus je had wel, <grijg> ging wel, kwam er wel een soort serene rug over ja, heen. precies. Toen lag ik uh, in het zonnetje lekker mijn boek te lezen. Toen dacht ik, ja, zo kan het ook. Ja, uh, ik, had, ik, ik neem dus bijvoorbeeld op vakantie neem ik nooit mijn telefoon mee met internet. Doe nee? had nee, gewoon zo'n klein telefoontje... en dan gewoon echt de, de neem, smartphone neem ik dan echt niet mee. Of ja, op niet... vakantie is het wel vind ik het wel anders, want nu had ik het idee... dat, dat iedereen gewoon nog bezig was in ja. het leven. Ja, want dat is makkelijker. op vakantie. Als ja. je zwembad, dan heb je ook ja, geen Ja, dan ben nodig. ik inderdaad wel iets minder erg. Ja. Heeft het internet jou ook een beetje gemist? Heb je, heb je je hele timeline van Twitter terug zitten lezen? Ja, want ja. Ik, ik kreeg wel wat... Uh, wat verontwaardigde reacties. Ik kreeg ook een sms'je van een vriendin die vroeg... wat is gebeurd? Ik heb al drie dagen niks op je Twitter gezien. Want ja, ik had het expres dus niet aangekondigd. Want ik wilde weten of mensen me zouden missen. En nou ja, ik heb net even terug zitten lezen... en gelukkig was dat wel het geval. Oh, gelukkig. Je bent gemist. Ja, gerust. Ga je het aanraden aan mensen? Ja, lekker rustig. En als je eroverheen kan zetten, dan prima. Goed. Mooi experiment. Dankjewel, je Veren. Oké. Wel een beetje bij je. als je een week lang niet op internet mag, dan voel je, je wel een beetje perfectly lonely op een gegeven moment. John Meijer hier in 47 op radio 1. Eh, we hadden het in dit programma al eerder over, over, over hokjes en zo en over subcultuur. Nou, ben ik altijd een beetje een brave jongen geweest. En eh, University First Angelique is ook altijd heel braaf, maar nadat, nadat zij las dat taakstraf best ontspannend is. Zouden ze dat eigenlijk wel eens een keer een dagje gaan proberen? Vroeger stond ik wel eens naar heel dure make-up en kleding te kijken. En dan uh, vroeg ik me wel eens af, wat zou er nou gebeuren als ik het gewoon zou meenemen? Ik kon de verleiding altijd wel weerstaan. Want mijn moeder die zei van, uh, als je dat doet, dan krijg je een taakstraf. Dan ga je papieren prikken en dat wil je niet. En dat wilde ik inderdaad niet. Maar dan las ik laatst in de krant dat jongeren taakstraf best wel leuk en ontspannen vinden. Maar dan vraag ik me nou af, hoe zit zo'n taakstraf precies in elkaar? En uh, wat moet je dan precies doen? Nou, dan kom je natuurlijk maar op uh, één manier achter, is om uh, zelf een keer papiertjes te prikken. En dat ga ik vandaag doen. Nou, jongens, even erbij komen staan. Uh, nou, we gaan zo meteen naar winkelcentrum De Klop en uh, winkelcentrum Over Kapel. Uh, we gaan daar de parkeervakken, de straten, uh, de struiken, die gaan we even schoon uh, prikken. Nou, we hebben allemaal hesje aan. Nou, uh, werkschoenen. Nou, iedereen heeft een prikker en een vuilniszak. En dan gaan we zo meteen beginnen. Oké, okay, let's go. Stap in het busje. Oh, gezellig. Met allemaal uh, jongens in de groep. Zo, mm. so Pascal, hebben wij ook een keer een meisje in de groep. <laughs> oh, jullie zijn altijd met jongens? Altijd jongens, altijd. Uh, okay. Maar mag ik je vragen? Wat, wat heb jij gedaan om dit te doen? Ja, ik heb veel in mij verleden gedaan. Ik heb nog <coughs> 17 zaken openstaan vandaag. 17 zaken? Ja. wat kleine dingetjes. Ja. Uh, alleen maar rare dingen. Maar wat moet je doen om dit te gaan, om taakstaf te krijgen? Ja, iets gewoon tegen de wet doen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, een raampje intikken, uh, iets kleins, als je alleen een paar keer spijt voor school. Ja. takstraf Echt? Ja, dat leerplicht. Wauw, dat was in mijn tijd niet zo volgens mij. Ja, maar dit is, is nieuw. <laughs> Oké. Okay. Dus we geven nou eerder taakstraf uit dan boetes. Zo. Ja, na een rit van 20 minuten in het busje zijn we zojuist aangekomen op een groot grasveld uh, met je openstaand terrein. En ik ben uh, bepaald met mijn werkschoenen, die ik zojuist heb gekregen. Echt van die zwarte uh, schoenen met zo'n ijzeren neus. En een oranje hesje die ik over mijn jas aan heb. Dus uh, ik ben klaar om te prikken. O, hoe gaat dit in zijn werk? We hebben dus drie zakken. En dan? We gaan die andere propjes oprapen, gaan ze in die zakken gooien. Nieuwelingen Houd die zakjes vast. Dus vandaag mag ik de zak oh, vasthouden. Is. <laughs> maar als het heel mooi weer is, is dit toch gewoon wel best wel relaxed? Nee, taakstraf is toch nooit leuk? Nee. Ja, ik kan me voorstellen als je dit de hele dag moet doen, dat het wel gewoon vervelend is, weet je. Ik heb nog uh, zeker 90 uur opstaan. 90 uur? 90 uur dit doen? Ja, 90 uur. Ik ben uh, Harald Pekorni. Ik werk de voor de Raad van Kinderbescherming. Als coördinator taakstraf. En wij zijn nu aan het uh, prikken en fel oprapen. Maar kunnen mensen ook andere taakstraffen krijgen? Ja, het zijn, uh, ze kunnen naar een, uh, een project uh, op speeltuinen, in de keukens, bejaarden te huis. Koffie brengen bij, voor de meiden. En, uh, zo heb je van de We hebben ook een bosproject uh -huh. waar ze uh, takken gaan zagen, bomen zagen en dat soort dingen opruimen. Dus dat zijn de verschillende taakstraffen. En is dit nou echt een straf? Voor de jongeren? Kijk, de uitvoering van die straf. Zou je denken van ja, ze zitten maar papier te prikken, het is niets. Mm -hmm. De discipline die jij moet hebben om op te staan, ochtends. Jij was er vanmorgen, je hebt gezien hoe het is. Je komt er, je moet er zijn. Zaterdagmorgen is niet jouw zaterdag meer. Het is voor je taakstraf. Ja. Je gaat hier moeten luisteren, je moet je aan afspraken houden. En kijk, dat je papier prikt, je doet wat, is allemaal mooi en warm, maar je gaat met elkaar werken. Dus al dat soort dingen zie je vanmorgen gebeuren in groep. En ik vind het een taakstrap. Liever dit dan het zitten. Ja, maar ik hoorde net in de gevangenis. Heb je misschien heb je ook Playstation ik kan tv kijken en chillen. Is dat niet veel relaxer dan, dan hier werken? Uh, het leek relaxer, maar je bent niet vrij. Ja, ze zeggen op tv dat het ontspannen is, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo ontspannen. Mag het? het is wel gezellig, dat wel. Leuke gesprekken met de jongeren. Oh, gatverdamst! Eeuw, dode vogel. Ja, dat kom je ook tegen natuurlijk. Nou, we hebben nu bijna de hele dag papier geprikt. De dag is wel een beetje voorbij. Hoe uh, vonden jullie dat ik het gedaan heb? Nou, ik vond dat je het uh, fantastisch gedaan hebt. Uh, maar ik, uh, ik heb het idee dat het ook in je leeftijd ligt. Uh, je bent jong... Je, je sluipt makkelijk aan bij de groep. Je bent ook uh, zoals de jongens gekleed zijn. En dat sprak de jongens aan. Hè? En, en ik vond dat je heel goed contact met de jongens had. En het ging vlot. Ik vond het echt fantastisch. Nou, dankjewel. Ja, zo'n taakstraf. Ik heb mijn lesje wel geleerd vandaag. Uh, ik zal in ieder geval niks doen om ooit weer dit te moeten gaan doen. Ja, in de zee. Doet dat ook zeker niet. Ik ken er ook niet anders. Uh, ze is nog steeds niet helemaal bijgekomen trouwens, maar uh, vertelde net wel dat ze het heel gezellig heeft gehad. Nou, Dat is toch ook leuk bij, uh, bij een taakstraf. Nou, het is uh, harig, klein, kan fluiten. En die van mij heette vroeger toen hij nu nog niet dood was, Billy. Rara, wat is dat? Een cavia, inderdaad. En Vandaag is het de tiende editie van de internationale cavia-dag in Wessem. En dat betekent cavia's, cavia's en nog eens cavia's. Truisleblanc, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, cavia's zijn leuk, hè? Ja, het zijn heerlijke dieren. Ja. En ik denk dat iedereen het heeft leren kennen als huisdier. Ja. En wij zijn een stapje verder gegaan. Ja. En we hebben er een paar meer. Dat is de gemiddelde Nederlander. Ja, nou ja, en met wij bedoel je niet wij twee, want ik heb geen cavia's meer, maar wie is wij? Wij is ons gezin, ah. we, zijn, we zijn met z'n vieren, we zijn eigenlijk helemaal verknokt aan dit beestje geworden. We hebben allemaal onze eigen kleurtjes en we hebben er zo rond 150. Wat? Dus. 150? Ja, we zijn mensen die hebben er meer hoor, echt Oh waar. nee, dan is het goed. <laughs> <laughs> 150 KVA's? Ja. Ja. Maar, maar, maar en, en hoe verzorg je die dan? Nou, we hebben daar een aparte ruimte voor, want ja. ze lopen niet allemaal rond in huis. Nee. Nou, en ze zitten gelukkig graag in groepen, dus dat maakt het ook allemaal wat gemakkelijker. Ja. En je hebt er eigenlijk ja, vier, vijf uur per dag, zeven dagen in de week erin gaan. Jezus. Ja, het is een hobby, hè? ja. Ja, maar die beesten, want ik had dus vroeger Billy, uh, mm -hmm. de kavia, en elke keer als ik dan de, de koelkast open deed, dan ja. uh, tweet, tweet, tweet. Ik Kavia is een heel slim dier, wat het betreft eten. Ja, dus ja, dat alles heb ik wat eetbaar is voor hem dan, en wat een, een, het, het, de connectie maakt, dus koelkastdeur, besteklaar, krakenzakje wordt altijd uh, bij hem, uh, ja, toch gekoppeld met eten. Maar die 150 cavia's, dat is toch één groot fluitconcert dan bij jou thuis? Nou, gelukkig, um, wij voeren één keer per dag en we hebben geen koelkast op ons hok nou, Dat is heel verstandig. belangrijk. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad, rond etenstijd, moet ik echt zeggen, van, kan het wel eens overdovend zijn? En geduld hebben ze niet, dus ze willen allemaal tegelijk. Ja. Maar dat zwakt dan ook na vijf minuten af en iedereen weet toch dat ze aan de beurt komen. Wat, wat is de lievelingscavia? Uh, mijn lievelingscavia, ja, dat is toch, blijft toch dikke vent. Dikke vent? Uh, ja, dikke vent. De cavia heet dikke vent. Hij heet dikke vent. Is, ja. hij, is hij dik? Uh, hij is behoorlijk. Uh, <laughs> top, ja. Maar, maar het moet het ook, hè? Jij he? ja. moet een beetje dik zijn ook. Uh, hij, dat is het grote voordeel. Ja. En zeker bij de damescavia's, die mogen een goede, ronde, gevulde achterhand hebben. Ja. Waar normaal gesproken de mensen wereld nog wel eens graag naar gekeken wordt. Ja ja, ja, ja, ja, ja. De cavia allemaal... moet ja, echt wel lekker flink zijn. En wat is er zo mooi aan, dik, aan, aan dikke vent? Nou, hij heeft gewoon een heel leuk karakter, want of je nou echt naar de toe gaat of naar uh, uh, gewoon knuffel, het karakter en de gezondheid is het belangrijkste. Ja. En hij is gewoon een kloon, dus uh, iedereen die bij ons naar binnen toe komt, uh, hij zit zo dat de deur waar de mensen naar binnen toe komen, dat hij dat in het vizier heeft. Ja. En hij zit, uh, elke keer als die deur open gaat, komt hij naar voren en komt hij kijken hoor. Dat, uh, en, en, ja, dat en, en, en vandaag is het dan internationale cavia dag? Ja. Felisteer Vandaag staan we op het punt voor de, onze jubileumshow te openen. Mm -hmm. En we hebben 394 rascavia's aangemeld. Van inzenders uit zes verschillende landen. Dus het is echt heel erg uniek voor Nederland in één dag zoveel yeah. Ja, We hebben uitgerekend als alle inzenders en de keurmeesters... en onze standhouders hier uh, in Wessebar-Riveren... Hebben ze 11.895 kilometer gereden? Enkele reis. Maar de reis. En, en dan, die, die kaviers zitten dus allemaal in dat hok, of die allemaal die, in die ruimte. En, en dan, wat is er gekeurd op, op hoe mooi ze eruit zien en zo? Ja, eh, sowieso op gezondheid punt één. Want je kunt nog zo'n mooie verpakking hebben. Als kaviers niet gezond is, dan hoort het erop. Ja. En dan heb je verschillende uh, structuren, ja, platna en korte haren. Ja en daar is een standaard van net zoals bij de roshonden en bij de roskatten. en daar worden ze naar gekeurd. Ja. Wat wat, wat vindt ik? Vindt het lekkers? Is dat andijvie of uh, witlof? Witlof. Of witlof hè? Witlof is echt. Witlof. Ik denk als je niet weet wat je een cavia mag geven witlof trick. iedere caviar. Ja, dat ja echt. En paprika natuurlijk ook, hè? Ah, paprika ook. Maar uh, witlof, wit, er zijn er meer die witlof eten als paprika. Ja. Goed, ik uh, doe de groeten aan dikke vent, ik hoop dat hij uh, even een prijsje binnensleept vandaag. Dat zou, ik, zou jam, mooi zijn. Hij heeft het in het verleden al gedaan, Kijk. dus hij heeft zijn sporen al verdiend. Ja. En uh, nou, ik wens alle inzenders die nu her en daar uit alle hoeken uit Nederland komen, Aangename reis en we zien ons uh, ja binnen nu in een half uur denk ik. Kijk, internationale dag in Wessem, we gaan we z'n ja. allen kijken. Dankjewel Truus. Dankjewel. je okay, wel. Zometeen na zeven uur, dit is de zondag met Ed Anker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie hebben jullie te gast? Nou ja, we hebben het uh, over het dieet van Dikke Vent. <laughs> want wij hebben vandaag dokter Frank in de studio. Kijk, en dat wordt voor mij ook een uh, zwaar gesprek, denk ja, ik. Oei, oei, oei. Ja, oi, oi, oi, Wat ga je doen? Tips vragen of zo? Of, uh... Ja, we gaan vragen naar zijn tips, maar eigenlijk vooral waarom. Waarom is hij dieetgoeroe geworden? Daar ja. ben ik toch heel erg benieuwd naar. Ja, want hij, is, hij, is hij diëtist of... Uh, wat hij, is, ik... uh, hij is internist uh, volgens mij. Oh, okay. Dus hij is dokter die boeken is gaan schrijven. Ik vind een hele boeiende man altijd, ja. dokter Frank. Goed, veel plezier erbij. Dankjewel. Uh, Doe hem de groeten. En wij uh, zijn er volgende week weer met een nieuwe 4-7 hier op Radio 1. Tot dan.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 Dit is Radio 1.